Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag vanaf volgende week s'avonds een uurtje langer buiten blijven. Want volgens bronnen in Den Haag gaat de avondklok dan een uur later in. Niet om 9, maar om 10 uur.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 Andere versoepelingen zitten er voorlopig nog niet in. Daarvoor zijn de besmettingscijfers nog te hoog. Het gaat lekker met de action. De winkel heeft wereldwijd, ondanks corona-lockdowns, 9% meer omzet gedraaid. Kwam vooral door een aantal nieuwe winkels die opengingen in Europa. Stel dat de horeca straks weer open mag, is er dan wel genoeg bier? Dat hangt er vanaf, zeggen de brouwerijen Grols en Heineken tegen de krant De Gelderlander. De brouwerijen hebben nu veel minder voorraad dan normaal en het duurt wel een paar weken om de boel weer op gang te krijgen. Het is volgens de brouwerijen daarom belangrijk dat het kabinet op tijd laat weten wanneer cafés en restaurants weer open mogen. Voorlopig is dat nog niet het geval. Het Nederlands elftal wil hoe dan ook naar het WK in Qatar. Op dat toernooi is veel kritiek. Arbeiders die de stadions in Qatar moeten bouwen worden uitgebuit. Duizenden mensen zijn bij de werkzaamheden omgekomen. Toch ziet bondscoach Frank de Boer niks in een boycott. En ik denk, zoals ook de statement die de KfB heeft gemaakt... en ook Human Rights Watchers en Amnesty International... dat we beter juist wel kunnen gaan om te ja, proberen daar de aandacht te... ...aan te schenken en proberen zo veranderingen te krijgen in, in Qatar. Ook de spelers van Oranje hebben het erover gehad... ...en ze vinden dat ze gewoon kunnen gaan. Moeten ze zich wel nog even plaatsen natuurlijk. Morgen begint de kwalificatie. Het weer nog prima lenteweer vandaag. Soms wat zon en een graad of elf. Morgen wat meer wolken, wel iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar in de kop van Noord-Holland... ...komen nog wel misbanken voor.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 Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Twee uur op deze dinsdag uh, 23 maart alweer. En uh, de pauze had het dus even over de leeftijden. Zijn we jong, zijn we oud. En moet uh, moet even het volgende nummer eens maar luisteren. Yesterday, when I was young. Yesterday, when I was young. Taste of life was sweet as rain upon my tongue. I play that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze plays with the candle flame. The thousand dreams I dream the splendid things I planned, I always been to last. On weekends shifting sands, I lived by night. In The naked light of the day, and only now I see the years that ran away. Yesterday, when I was young, so many crazy songs were waiting to be sung, so many crazy times that lay in store for me, and so much pain inside my heart refused to see.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 The, the moon was blue And every crazy day brought something new to do I used my magic edge as if it were a wand And never saw the waste and emptiness beyond The games of love I played with arrogance and pride Every flame I lit So quickly, quickly died The friends I made all seem Somehow to drift away And only I am there Dat was een van de vele uitvoeringen van Yesterday When I Was Young. Deze keer uh, Spaanstalig door uh, Goeie Iglesias. Oh, met z'n regio's. Met z'n ja, Jan, kun je welke, welke hits waren toen jij jong was? Ja, we is ja. jong. Dus vorig jaar bedoel je? Ja. Nou, doe iets langer geleden. Oh. Toen je een jaar of uh, 18, 19... Ja, Tavares hadden we toen natuurlijk. Ja. In die periode. En, uh, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk meer altijd met, met nog oudere muziek. Hè. Een beetje de Birds, de uh, Corner Earing, The Fortunes, uh, Dave Berry Dat was wel heel lang geleden. En dat daar je heb ik echt, echt meer... Ja, ja. Maar die periode, juist de te varen, is onder andere... Toen was die disco een beetje in, hè, in de jaren. Ja. Toen ik een jaar of 18 was. En, en ik weet nog uit die jaren dat ik echt in de horeca werkte hier in, in Zandvoort. was het de uh, Club 25 waar ik gewerkt heb. Ja. Daar was het toen Maywood in de zomer. Ja, Maywood, en het was ja. echt superhit. En dat werd zo vaak gedraaid. Rod Stewart werd gedraaid. Maar ook Nederland en Bonnie Sinclair. We ja. hadden ook in die periode... de, uh, de bevoens, die hebben we ook nog gehad in die periode. Misschien kun je die nog herinneren. Ja. Dat is ook een beetje in die periode allemaal ja. geweest. En toch was het een mooie tijd dus van muziek. Het, ja, maar ja, dan ben je jong en dan is alles mooi natuurlijk. Nou, ben je wat ouder, je denkt wat dieper naar. Ja, maar het gek is vind ik altijd. En ik, ik zie het in onze eigen kinderen om ons heen ook. Als we het over als die muziek draaien... Nou, mijn dochter gaat er nog wel, maar als je dan die muziek uh, draait, zeggen ze: je, Jezus, wat oudbollig allemaal. Terwijl ja. wij toch echt wel die muziek van vroeger wel ja. leuk vonden. Ja, sommige nummers die je hoort, sommige muziek die je nu terug hoort van toen, zijn nog wel leuk. Ik ga er een paar opzoeken zo. Oké. Okay. Maar ik heb nu eentje van, uh, van een beetje jonger. Ja. En dat is, uh, die vind ik ook wel heel erg mooi. Nou, laat me horen. We zijn nieuwsgierig. Queen and George Michael, Somebody to Love. Daar komt die? De, de keuze van onze eigen luus. Ja, oh. Ja, we blijven de gang lus. Kom nee. op, hè. Nee, nou, de keertje op. Ja, toch? Nee, de, dat is van de Freddie Mercury. Ja, uh, okay. concert. Samen met, met George en, Michael, hè. Ja. ja, het is geweldig. Ga jij eerst wat vertellen? Of, uh? Nou, ik heb weer wat... Ik, ik kwam wat onder ogen. Ik denk, nou, dit is zo zulk opmerkelijk nieuws. Dat kan eigenlijk alleen maar... in, uh, in België gebeuren, ja. dit. Een auto die fout geparkeerd stond in Gent... werkte duidelijk op de zenuwen van een buurtbewoner. Eén van hen besloot het hier niet bij te laten... en liet hem boodschap achter alvorens de politie te waarschuwen. Op de voorruit van de auto werd met plakband... een ongebruikt condoom geplakt... samen met een duidelijke handgeschreven tekst. Hier een gratis condoom... zodat je ge geen kinderen maakt die even slecht parkeren als gij. Met de groetjes... En daarna werd de auto weggesleept. Ik vind het weer zo opmerkelijk. Mooi humor. echt Heerlijk, Heerlijk. Heerlijk. in België. Ja. Hey. Yeah. Uh, je had net uh, George Michael samen met uh, Mercury. En uh, ja. ik heb hem hier alleen. Lekker nummer. Oh. 6 minuten 53 tot Josh Michael. Het is toch een heerlijk nummer, dit. Ja, zeker. Eh, Lekker rustig. We hebben natuurlijk ook een artiest van de dag. En eh, daar ga jij natuurlijk vast de gegevens van bijzoeken. Ja. Eh, zullen we vast een ene maar gaan draaien van hem? Laten we dat doen. Eh, Oké, okay. het is... Uh, nou, hier is hij. raining in my heart The sun don't shine for me It's raining in my heart When you're not here with me If you would have a part and set me free For always you and me I'll give my everything I'll give the song I sing girl just to be I bet myself to you to make this dream come, true. dream come true. I'll be the kind of man you want a man to be. Cause you inspire me. You inspire me. Bring out the good in me. You raise the bad in me. Destiny It's raining Touch him, we If we Would have a part I wouldn't want to see Ja, dat was een uh, introotje voor onze artiest van de dag. En dat is uh, Leentje Huizer, Langleen. Uh, en uh, oftewel bekend als Lee maar daar gaat uh, Loes een en ander van uh, vertellen. Ja, Lee Towers maakte aanvankelijk deel uit van het showorkest Len Houser en de Drifting Five. En brak in 1975 door toen hij door Willem Duis werd gepresenteerd... als de zingende kraanmachinist uit Rotterdam. Hij werkte echter als onderhoudsbankwerker bij Scheepswerf... Boeken in Bolnes. Zijn eerste single, Louise, met op de achterkrant Niemand, maakte hij onder de naam Leenhuyser. Later, rond 1971, was er nog de Nederlandstalige single Nina Nina Nina, die hij uitbracht onder de naam Lenhuyser. Willem Duis bracht de eerste single onder de naam Litouwers te horen in het radioprogramma Wie kent het niet? muziek. muziek". Het was het nummer It's Raining in My Heart... een nummer gecomponeerd door de zanger van de Outsiders, Wally Tax. It's Raining in My Heart belandde in de hitlijsten... en de volgende single You Never Walk Alone... wie kent hem niet, uitgebracht als You Never Walk Alone... werd Towers' grootste hit en behaalde de vijfde plaats in de top 40. Lee Towers gaf in 1980 zijn eerste grote concert in het Doelen te Rotterdam... Dat was voor toen de tijd een unieke prestatie. En in 1981 volgde, volgde een concert in een uitverkocht carré. Daarna waagde hij de stap naar Ahoy in 1984, waar hij zelfs twee maal de zaal vol kreeg. In latere jaren volgden er nog veel concerten in en shows in Ahoy, waarbij hij ook de wedstrijd zong met onder andere Anita Meijer. En die gaan we zo draaien. Nou, dat is leuk, laat me horen. Me? Am I unwise to open up your eyes to love me? They de dag het tweede nummer uh, wat we draaiden van uh, Litouwers in deze keer. in Een schitterende duet met uh, Anita Meijer. En uh, iemand die ook uh, hele mooie platen gemaakt heeft. Anita, en dit was een schitterend duet ja. van deze twee. Heeft dat toch dus? Ja, zeker weten. Mooi het is, uh, echt, uh, was ook in die tijd, in, uh, ja. ik denk dat het ook in die tijd is geweest. Van, dat is allemaal heel erg gezellig. En vrolijk was, en dat was het. Uh, en er ja. uh, was het Ahoy Concert. Het was keer uitverkocht. Heel, uh, heel leuk was dat, die periode. Jij hebt een uh, nummer in de. Ja, ik zei ik? net van: ik ga een nummer zoeken dat in, de, in die tijd uh, een hit was. en veel gedraaid werd. En dat was in de jaren tachtig. Oké. Okay, en... en dat is uh, dit nummer: Lady at Night. van okay. uh, Meeuw. van uh, onze eigen lus, ja, Leder met de uh, zusjes Meewood. Even, even terug in de tijd, ja lekker. Terug in de tijd, hoe de ik Karen? En hoe heet die andere ook weer? Geen idee, ik weet ah, het ja, niet. Meewood heette ze. Ja, en ze uh, zijn later niet al te vriendschappelijk aan elkaar gegaan, geloof ik. Ja, nee, maar ze hebben wel leuke muziek gemaakt. Ze hebben leuke dat muziek dat gemaakt. Ik dat het zo geëindigd is. Dat maar. is zo. We gaan uh, even uh, een beetje een lach doen... en daarna gaan we maar uh, het weerbericht opzoeken. Ja, hallo? Ja? Ja, met wie praat met hem? Ja, hallo, ik praat met Alisha met Arnhem. Hé? Hey. Hallo, ik heb gezien een grant, u heeft advertentie staan. Ja? Oh, ik kan u heel slecht horen, hè? U heeft een mobiele nummer, hè? Ja, dat klopt. Ja, misschien kunt u ergens anders staan? Eh, uh, zo beter. Ja, zo is het beter, ja. Ja, kunt u nog iets zeggen? Eh, uh, ja, voor de rest maakt niet veel uit en dat hebben uh, we op de gsm verbinding nou goed. Oh, ja, bij mij nu ook. Ik vind het mooi. Ik heb dus gezien een grant, u heeft uh, advertentie. Ja, dat klopt. U heeft een kooi. Ja? Uh, ik wil graag kopen een kooi. Mm -hmm. um, die is voor, uh, voor die uh, vijvervissen. Ja? Ja. Uh, is, uh, hoe groot is die? Uh, ik heb uh, allemaal uh, soorten koois. Ik heb uh, kooitjes vanaf uh, 7 centimeter, maar ik heb een koois van 55 centimeter. Oh ja. Oh, die is mooi. Ja, kijk, die probleem is altijd. Uh, ik zelf uh, ik heb ook altijd uh, vissen. Mm -hmm. En uh, ja, normaal ik ga ik altijd naar de beurzen en zo. Met die vis. Mm -hmm. En uh, ja, die problemen is altijd als ik uh, ga meenemen die vis, altijd die hele bus achter helemaal nat, hè? Van mm -hmm. al die, uh, dus ik heb gezien uh, van die uh, kooi, ik denk misschien uh, dan is lekker droog. Dus, ja, ik heb gewoon uh, andere soort uh, zakken waar ik de kooi in doe. Ja, nee, maar, uh, ja, maar uh, die kooi, uh, die is wel gewoon, uh, u zegt verschillende grootte, is wel, uh, hoeveel, is wel gewoon uh, met die stokje erin dat die gaan, kan zitten? Uh, ja, er zitten allerlei uh, soorten, allerlei maten en uh, noem maar op. Ja, dus uh, met gewoon met zo'n stokje erin, hè, dat die vis kan gewoon zitten in die kooi? Wat zegt u? Gewoon met die stokje erin, dat die vis kan gewoon op die stokje zitten, in die kooi? Nee, het is uh, gewoon een uh, vis die zwemt. Ja, ja, ik begrijp, maar die kooi, ik heb over die kooi. Nee, het is een kooi, een kooi is een vis. Nee, kooi is toch die, met die tralies Nee, dat is, dat is een uh, kooi, voor een uh, vogel, uh, waar je vogels in kan doen. Oh, oh ik dacht... Ik het over een kooi, en dat is dus een uh, Japanse vis, uit Japan. Echt waar? Oh, ik ja. dacht, die is gewoon kooi, dat kan, die vis kan erin kan, dan die is gewoon lekker droog. Dan an, nee, nee. En ik heb niet die bus helemaal nat, hè, achter? Dus, nee, dat is gewoon in uh, zakken doen. In zakje doen? Ja, ja. Dus, dus die is niet kooi, maar die is iets anders? Dus, dus niet met die stokje erin? Nee. Oh, ik vind jammer. Mm -hmm. Ik vond dat een beetje raar. Ik denk ik nog nooit gezien heb kooi voor de vis. Nee. nee, en de ringbakken voor de vissen hebben we ook niet. Wat zegt u? Uh, de ringbakken voor de vissen hebben we ook niet. Oh, die heeft u ook niet? Nee. Oh, nou dat is jammer. Mm -hmm. Ja, yes. ik, had, ik had, ik had, heel lang zoeken hè. Dus ik denk eindelijk gevonden, een beetje dat ik kan droog meenemen die vis. Mm -hmm. Maar uh, die is dus niet? Ook? Nee. Nee, ik vind jammer. Nee, als je een flesje erover bij mij neem, dan kunt u hem beter in een krantje doen. Krantje? Ja. Oh ja, het is ook, kan ook. Oké, okay, nou, ik weet genoeg. Oké. Uh, Oké, okay. oh, okay, dag meneer. Tot ziens. Jouw digitale gids. de allerbeste hits. Ja, hoe dom kunnen mensen zijn zo af en toe. Hè? Heerlijk lachen toch dit dus. Geweldig. Ja. Jij gaat uh, ook het. Uh, ik ga wat vertellen het over weer. het weer. Wat ja. gaat het doen de aankomende dagen? Vandaag schijnt de zon geregeld, maar er trekken ook wolkvelden over de regio. Er staat een matige NAC, vrij krachtige west- tot zuidwestenwind en het wordt 11 graden. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 5 graden. Morgen is er ook een droge dag met geregeld zon. Het wordt 12 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Donderdag verandert er niet zoveel. Er is een mix van zon en wolken. En het blijft droog. Het wordt uh, 11 tot 12 graden. Vrijdag, zaterdag en wellicht ook zondag. Zijn er kans op buien. De zon schijnt ook geregeld. En het wordt 12 graden. Zaterdag is echter een stuk koeler. Met temperaturen van rond de graad 9. En ook de zuidwestenwind uh, is stevig. veelal al krachtig. Tot van 4 tot 6. Maakt het. Echt niet lekker warm. Nee. Volgende week wordt het wel warmer. Dan zijn de, zien de, ziet het er een stuk beter uit. Er zijn flinke perioden met zon en het wordt 13 tot 16 graden. De kans op regen is met hooguit 20 procent heel erg klein. Dus uh, we gaan de goede kant op. Gelukkig al. Uh, Bossaard, heb ook een, uh, weer een nieuw nummer uitgebracht? Dat had je gehoord inmiddels. Ja, uiteraard. Hij is weer... Uh, terug, back in uh, town, uh, met de drieën. Met ja. uh, Rollo Sanchez en uh, John. En uh, we gaan nu draaien. ik van onze Marco Bazzato... wellicht met een achterliggende gedachte gezien... alle gebeurtenissen eromheen, denk ik, Luus. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat is een mooi nummer, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar dat, uh, dat is wel uh, aan uh, hun over te laten. Mooi Zeker wel. Jij ja, gaat uh, lekker de keuken in. Ik ga de keuken in. Ik heb een recept en het is van uh, cannelloni. Uh, het is uh, voor uh, vier personen. Je hebt ervoor nodig, voor de tomatensaus... één ui gesnipperd een teentje knoflook, twee teentjes, doe maar... Uh, een pakje tomaten tofrico, theelepel suiker, oregano, tijm, zout en peper naar smaak... en wat olijfolie. Voor de pasta en vulling 16 cannellonies, 250 gram ricotta... 300 gram spinazie, uh, dat kan gehakt zijn of uh, deelblokjes uit zo'n vriezer... Uh, uh, 125 gram gerookte spektus, twee tenen knoflook geperst... 100 gram parmezaanse kaas, een theelepel tijm... een snufje nootmuskaat, zout en peper naar smaak. En bachamel een zakje... Uh, zeg maar zo ongeveer van 250 milliliter nootmuskaat... en 250 milliliter melk. Ja, en verder? Ja, verder gaan we naar de... Naar de bereidingswijze bak de ui in olijfolie op zacht vuur, Jan, een beetje glazig maken. Bak de knoflook nog een halve minuut mee, voeg toe, de suiker en de kruiden toe en laat het geheel een beetje inkoken totdat het de gewenste dikte heeft. Voor de pasta en de vulling verwarm je de oven tot 200 graden. Doe een drup olijfolie in de pan en bak de spekjes totdat ze bruin zijn. Haal de spekjes uit de pan en zet even opzij. Bak de spinazie totdat het vocht verdampt is en uh, voeg de knoflook toe en bak dit nog een halve minuut mee. Doe de ricotto in een schaal en voeg de kruiden en zo'n driekwart van de parmezaanse kaas toe. Voeg de spinazie en de spek. Spekblokjes toe, mix weer en vul de cannelloni met het ricotta uh, mengsel. De bechamelsaus maak de saus volgens aanwijzing op de verpakking en voeg een snufje nootmuskaat toe. De ovenschaal inrichten, een uh, lepel en een, lepel een beetje tomatensaus ongeveer een kwart op de bodem van de ingevette schaal en smeer dat uit. Leg de gevulde cannelloni erop en verdeel de tomatensaus over de pasta Schenk de bechamel-saus over het geheel. Strooi de rest van de parmezaanse kaas over de bechamel-saus. En zorg dat alle cannellonis bedekt zijn. Als ze geen vocht hebben, worden ze niet gaar in de oven. Na ongeveer een half uur zijn de cannellonis klaar. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Wat lekker. Het hele recept kun je teruglezen op uh, Smulweb. Dank wel dus. Ah, nou, dat, uh, dat gaat er wel eventjes in, hè? Wat een swingend geluid. Ja, heerlijk. heerlijk. We gaan het... Uh, ja, je ziet het, de avondklok. Ja, ik uh, zit het net te bekijken. Het kabinet besluit, zoals verwacht, de uh, avondklok gaat naar tien uur. En het, uh, zoals het nu het ziet, gaat het er dus vanaf uh, volgende week woensdag... Uh, gaat het dan uh, een uur later in. Dat is volgens uh, ingewijden besloten in het uh, kabin kabinetsberaad over de coronapandemie... De eindtijd van de avondklok blijft wel half vijf. Het uh, valt me zo op, we hebben altijd een persconferentie. Maar twee dagen van tevoren is al was uitgelegd. Ja, maar dat. Uh... Denk ik, ja. Waarom? Hè? Okay. Ja, waarom persconferentie? Als toch al nu in uh, bekend? begin is. Ja, we gaan uh, wat rustiger draaien.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 Ja, dat uh, gaat weer het uh, eind van deze twee uur lunch noemen worden dit. Dus, tijd vliegt om eigenlijk. Hè. Het is echt waar, hè? Ja. het is voorbij voor dat je denkt. Nou, we hebben het wel leuk gevonden in ieder geval om deze twee uur bij u te moeten gaan presenteren. We hopen dat we weer wat leuke muziek gedaan hebben. We doen altijd voor elk wat proberen we in ieder geval. Nou, wat Loes en mij betreft, uh, voor deze dinsdag uh, maken we er nog een gezellige dag van. En uh, laat het hopelijk stonnetje nog een beetje gaat doorbreken. En tot volgende week. Wat ons betreft, tot dus volgende week dezelfde tijd. En uh, voor lunchroom. En nog een fijne dag.